...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Marjel Hageman met het NOS-journaal. De Britse politie heeft 21 milieuactivisten gearresteerd... ...bij protesten tegen een kolencentrale. Zo'n duizend actievoerders probeerden de energiecentrale... ...in Nottinghamshire te bezetten... ...en de productie stop te zetten... Toen ze het hek wilden forceren braken er gevechten uit, waarbij verschillende activisten en een politieman gewond raakten. De politie zegt dat de situatie onder controle is. De demonstranten eisen de sluiting van de kolencentrale, die volgens de huidige plannen nog 30 jaar open blijft. Energiebedrijf Eon zegt dat de Britse kolencentrale aan de milieunormen voldoet. Om de stroomlevering te garanderen blijft het personeel vannacht in de centrale slapen. West-Afrikaanse landen hebben een wapenembargo ingesteld tegen Guinea. Ze beschuldigen het militaire bewind in Guinea van het massaal schenden van mensenrechten tijdens de recente anti-regeringsprotesten. Op 28 september opende het leger van Guinea het vuur op mensen in een stadion die demonstreerden tegen president Camara. Bij het bloedbad kwamen volgens ooggetuigen meer dan 150 mensen om het leven. De West-Afrikaanse landen zeggen in een verklaring dat het geweld in Guinea een bedreiging vormt voor de veiligheid en stabiliteit in de regio. De VN heeft een onderzoek aangekondigd naar het bloedbad. In Iran is de Iraans-Canadese journalist Matsyaar Bahari op borgtocht vrijgelaten. De verslaggever van het Amerikaanse blad Newsweek werd gearresteerd na de omstreden herverkiezing van president Ahmadinejad in juni. Ondanks een verbod berichtte hij over de rellen na de verkiezingen. Voor zijn vrijlating is 300.000 dollar borg betaald. In de Eredivisie behoudt FC Twente de koppositie door een overwinning op AZ. In Enschede werd het in de blessuretijd 3-2 door een doelpunt van de Koufo. De AZ-supporters betuigden met een spandoek hun steun aan voorzitter Scheringa. In Amsterdam behaalde Ajax een gemakkelijke 4-0 overwinning op Willem II. Nak Breda wist na vier nederlaag op rij weer te winnen. Thuis tegen Vitesse werd het 4-0. Het weer vanavond en vannacht droog en koud. Plaatselijk kan het licht vriezen. Morgen af en toe zon, in de ochtend mogelijk nog wat regen. Het wordt 11 graden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. The Groove Empire. Mom!